De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Korenbloemen van Constantijn Huygens. Constantijn Huygens zat nooit stil. Hij was in eerste plaats een drukbezet ambtenaar. Daarnaast was hij ook nog geleerde, architect, kunstverzamelaar... ...en een enthousiast luidspeler en componist. Gedichten schreef hij tussen de bedrijven door. Een onbeduidende hobby, meer was het niet... Dat hij vandaag bekend zou staan als een van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw en dat zijn gedichten in de literaire kanon staan, zou hem dus zeker verbazen. Maar Ad Veld, voormalig conservator van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, is helemaal niet verbaasd. Bijna 40 jaar van zijn leven heeft hij Huygens bestudeerd. Korenbloemen van Constantijn Huygens. Constantijn Huygens is een van de belangrijkste dichters uit de 17e eeuw. Voor mij komt hij eigenlijk wel op de eerste plaats. Ik ben al een jaar of veertig met een goede man bezig en het verveelt me nog geen dag. Huygens was veelzijdig. Hij werkte als secretaris van Frederik Hendrik, maar daarnaast was hij dichter, muzikus. Hij had verstand van architectuur, verstand van schilderkunst en verzamelde enorm veel boeken die hij ook meteen las... Hij dichtte in het Latijn en het Frans. Toen hij zijn Latijnse gedichten had gepubliceerd... dacht hij erover om ook al zijn Nederlandse werk te gaan publiceren. Dat werden de korenbloemen. Korenbloemen noemde hij zijn gedichten... omdat het natuurlijk echt gaat om het koren. Dat is het werk. En tijdens het werk schieten in het koren leuke dingen op. Bloemen, korenbloemen. Maar ja, het is natuurlijk onkruid. Het ziet er wel mooi uit, maar het is onkruid. Dat schreef hij zelf in een gedicht bij de titelprint van deze bundel. In deze bundel verzamelde hij alles wat hij tot op dat moment had gedicht... en wat ook al was uitgegeven. Zijn debuut uit 1622... met een prachtig gedicht over Den Haag de straat waar hij woonde, het voorhoud een satire, kostelijk mal, had hij in 1622 dus al gepubliceerd nu in de korenbloemen en die verscheen in 1658 publiceerde hij ook gedichten die hij nog niet eerder had laten drukken bijvoorbeeld het gedicht Dagwerk over het huwelijk dat hij samen beleven zou met zijn vrouw Suzanne van Baarle sterren het gedicht heeft hij niet kunnen afmaken omdat Sterre na tien jaar huwelijk al stierf. En toen duurde het nog een jaar voordat hij het beroemdste sonnet uit de 17e eeuw op de dood van Sterre heeft kunnen maken. In die bundel korenbloemen zitten ook gedichten die hij nog aan het schrijven was terwijl de drukker al bezig was. Heel veel puntdichten, snel dichtjes noemde hij ze. De bundel ging uiteindelijk 1300 bladzijden tellen. Nou ja, tegenwoordig kennen wij dichtbundels van 25 of 50 bladzijden. Maar 1300, dat is nogal wat. Huygens vond dat zelf ook wel heel veel. In opdrachtgedichtjes die hij in die bundel schreef, voor vrienden en vooral vriendinnen, zegt hij dan zelf wel dat het 6 eh, pond rijms was. 3 kilo. Huygens taal valt meteen te herkennen. Het is een vorm van parlando. Huigens praat. Hij is zelf aanwezig ook in zijn poëzie. De thema's waar hij het over heeft... liggen dicht bij hem. Het gaat over hemzelf. Maar het gaat ook over de medemens. Over de kwade eigenschappen. Die haalt hij naar boven. Huigens is dan ook een satiricus. Hij hekelt uh, zijn medemensen. Dat deed hij in het kostelijk mal de malle gekte van de mode, maar dat doet hij ook in zijn pundigjes. Huygens gebruikt vaste metra voor zijn gedichten. Dat is om te beginnen de trochee, een beklemtoonde en een onbeklemtoonde lettergreep vormen samen een versvoet. en vier trocheeën is dan eigenlijk het handelsmerk van Huygens, vroege poëzie. Later maakte hij gebruik van de Alexandrijn, zes jambe, onbeklemtoon en een beklemtoon de lettergreep in één vers voet en dan zes van die jambe bij elkaar is een alexandrij Huygens is uit duizenden te herkennen om zijn taal om zijn stijl en om zijn woordkunst hij legt betekenissen bloot in woorden die je op het eerste gezicht niet meteen zegt van oh ja, dat is zo sommige mensen zeggen Huygens is een moeilijke dichter ik vind dat betrekkelijk, ik vind dat niet zo. Als je aandacht hebt voor zijn poëzie... als je hem leest met aandacht... dan valt het erg mee. Dat vond een tijdgenoot, Jacob Katz, ook al. Die zei van, je moet Huygens gedichten lezen... zoals de kiekens drinken. Een hapje, dan even wachten, een beetje gorgelen... en dan tot je neemt. En dan blijkt Huygens... Een taalwonder, een virtuoos, die onbedachte betekenissen uit woorden naar voren weet te halen. Dat doet hij soms met een grapje, bijvoorbeeld in een puntdicht over de notaris. Die heet zo, omdat hij er is als de nood daar is. Maar ook in andere gedichten vinden we dat. Ik ben een fan van Huygens, en dat zal ik ook blijven, die veelzijdigheid... en dat gevoel voor de taal, dat zal me altijd blijven boeien. Ik lees nu dat beroemdste sonnet uit de 17e eeuw voor. Cupio dissolvi op de dood van sterren. Of droom ik en is nacht, of is mijn ster verdwenen? Ik waak, en het is hoogdag en zie mijn sterren niet. O hemelen, die mij haar aangezicht verbiedt, spreek mensentaal. En zeg, waar is mijn sterren heen? De hemel slaat geluid. Ik hoor hem door mijn stenen. En zegt, mijn sterren staat in het heilige gebied, waar zij de godheid, waar de godheid haar bezit. En, voegt het lachen daar, belacht mijn ijdel ween. Nu dood, nu snik, meteen verschenen en voorbij, nu doorgang van een steen, van een gesteen ten leven. Dun schutsel, sta nabij. Ik zal u te dank vergeven. Kom dood en maak mij korts van deze kortsen vrij. Ik verlang in het eeuwig licht te samen te zien zweven mijn heil, mijn lief, mijn lijf, mijn God, mijn ster en mij. En dan nog een paar puntdichtjes, of zoals Hugo zegt, snel dichten. Snel dicht. Vraagt gij wat snel dicht voor een dicht is? Het is een dicht dat snel en dicht is. En dat bedoelt hij met snel, scherp, puntig. En dicht noemt hij hechtgebouwd. Nu een godsdienstig epigram. Bomen. De bomen die ik zie van de aard ten hemel gaan met uitgestrekte armen... Zijn als de goddeloze in nood, die opwaarts karmen en weten niet tot wie. Of dit, en het is heel leuk als je hier de titel van weglaat, dan valt er wat te raden. Droog water, koele wol, wit roet, gehakte veren. Wees welkom boven op mijn beste hoed en kleren. Ik zie niet hoe men nu met reden haten zou. ...die ons van boven brengt de warmte met de kou. Droog water, koele wol, wit roet... ...kan me niet. Dat zijn onbestaanbare... ...stijlfiguur onbestaanbare tegenstellingen. Een oxymoron heet dat. En met deze oxymora beschrijft hij de sneeuw. Mooi toch?